Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij lang niet alle bedrijven kom je makkelijk van je abonnement af. Dat zegt de Consumentenbond. Die deden een onderzoekje bij ruim een kwart van de bedrijven die online diensten aanbiedt... is het moeilijk om je abonnement op te zeggen. Vooral bij contracten voor je energie, je telefoon en internet is het lastig om ervan af te komen. Volgens de Consumentenbond gebruiken die bedrijven allemaal trucjes om het je lastig te maken en overtreden ze daarmee de wet. Ze zeggen bijvoorbeeld dat je beter kan bellen en dat online opzeggen meer tijd kost. Op de Atlantische Oceaan bij Gran Canaria is een boot met vluchtelingen omgeslagen... Eén iemand is omgekomen, 26 mensen worden nog vermist, onder wie zes baby's. De anderen zijn door de Spaanse kustwacht gered, er waren 61 aan boord. De vluchtroute van Afrika naar de Canarische eilanden is door de ruwe zee erg gevaarlijk. Een shirtje of setje slippers gaat je ietsje meer kosten bij de Primark. Die winkelketen gooit de prijzen voor kleren omhoog vanwege de inflatie. Ook heeft de Primark last gehad van corona. Er wordt nog niet zoveel verkocht als voor de pandemie. En ze hebben ook geen webwinkel waarin tijdens de lockdown spullen konden worden gekocht. En de dag voor Koningsdag regent het traditiegetrouw weer lintjes. Dat het zijn majesteit de koning heeft behaard u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Duizenden mensen krijgen vandaag een koninklijke onderscheiding voor hun bijdrage aan de samenleving. In Zeeland loopt er een heuse Lientjes familie rond. Daar zijn er vier broers die er allemaal één hebben. In 2016 heeft mijn broer Kees er één gekregen. En dat was ook leuk in 2017 mijn broer Klaas en Wim. We hebben ons eigenlijk allemaal ingezet voor de maatschappij. Dat hebben we van huis uit meegekregen. Dat worden voor anderen te zorgen. Volgens het Lintjescomité is het uniek dat vier broers uit één familie allemaal zo'n dingetje mogen dragen. Het weer regelmatig zon, een graadje of 15 en in Limburg nog kans op een bui. En morgen, Koningsdag, wordt het lekker zonnig. Het blijft droog bij 14 tot 17 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Goedemiddag, lieve luisteraars. 25 april weer vandaag. En uh, We gaan weer starten met twee uurtjes lunchroom op deze zonnige dinsdag. Uh, Jan en deze rond aan de overkant, onze Luus. Hallo Jan. Hallo Luz. Ja, En uh, wat gaan we doen? Ja, hebben het uh, normale recept natuurlijk: uh, veel muziek, met nieuwtjes, het weerbericht een recept van de dag. En we uh, gaan uh, vandaag heel veel praten natuurlijk, over uh, de helaas. Onze, uh... Ja, dankjewel. Hello. Even de idioten van het vorige uur wegsturen. <laughs> ja, eigenlijk weer twee normale uurtjes nu. <laughs> Heerlijk, de Koningsdag weer zit er al lekker in. Ja, gisteren is helaas uh, Vriend te ontvallen de man van uh, Doe Dat was nog wel een grote schok, dat is een man die toch wel heel veel betekende heeft voor de Nederlandse muziek. Uh... Echt daar, ja, ja, heel onverwacht zo. Ja. Maar we hebben hele mooie opnames. We hebben mooie opnames, zeker. Uit uh, Henny Print en Doema gaan we ook wat andere muziek uh, draaien vandaag. En uh, wat gaan we nou? Laten we beginnen met Erik Carmen, ook een lekker oudje, een lekker nummer ook. Dat uh, Eric Cummins een uh, lekker oud nummertje alweer. En uh, ja, zoals steeds gezegd, bij het aanvallen van dit programma, helaas, is gisteren ons Henri Vrienden ontvallen. En ik denk dat het wel uh, een hele hoop doet voor uh, de echte Doema-fans van vroeger. Want wat hebben deze jongens, deze groep, en uh, samen met Henny Vrienden lekkere muziek gemaakt. Uh, hij heeft ook solo heeft hij muziek gemaakt. En het leuke is, en daar werd ik eigenlijk op geattendeerd... door uh, onze jamante Lucie aan de andere kant. Uh, hij heeft in een heel, heel, heel, heel grijs verleden... ook een, een solo gemaakt onder een andere naam, hè Ja, twee namen. Je hebt twee uh, pseudoniemen gebruikt. Ja. En de een uh, was... Uh, moet ik eventjes spieken, hoor. Want uh, welke was dat? Ruby Michael ja maar er oh, nog één. Ruby Carmichael Santos iets met Santos oké okay, nou ik heb de eerste heb ik Ruby Carmichael ik hier uh, opgedoken uh, ja, dus ja, een muzikale ja, ja, ja. Uh, archieven uit het museum en uh, ja, ja, ze heb ik nog eentje gemaakt uh, ja. onder de naam onder, maar ja. dat was daarvoor of daarna da, da, da, Dat weet ik niet precies wanneer dat was Want dit maar, een 4 -7, uh, het filmen was was Paul Santos ik heb ze gevonden. Okay. dat was in 1977 en hij bracht in 4 -7, twee singles uit onder de naam pseudoniem Ruby Carmichael, uh, Little Yellow Shop. Die heb ik bij me. Nou, laten we maar horen, dat lijkt best leuk. Moet je wel heel goed luisteren om hier en die vriend uit te halen. Ja. Die zijn uh, jonge, jonge, jonge jaren. Heel wat jaartjes geleden. De Little Yellow Shop. Een vlot uh, liedje eigenlijk. Ja, ja, ja het toch. is een leuk liedje. Je zou het niet zeggen van uh, Nee, maar je kan ook niet uh, hem thuisbrengen met, uh, qua stem betreft. En nee. Dat ga jij nu wel doen, want hij heeft natuurlijk in een laatste ja, stadium niet uh, gemaakt. Hè? Ik heb een... Uh, een uh, ja wat hier, een filmpje gevonden of een gesprek gevonden, een opnames gevonden uit uh, 1984 en als ik het goed heb is dit uh, uh, uh, in het uh, programma Veronica Countdown met Erik de Zwart, waar uh, Henny vrienden samen met Herman Brood te gast is en ik vond hem zo leuk. Ik wil hem toch even laten horen. Nou, ga je gang ja. dus, hij is voor jou. Hoe komt het nou eigenlijk zo dat Henny vrienden ineens met Herman Brood samen gaat? Mag ik het vertellen? Dat, dat moet je ook aan helemaal vragen ik kwam niet niet. Nou, volledig ontredder tegen Hij was te vreselijk aan het Ik heb gezegd, Hen, je moet... Je hebt één kans in 1984. Je moet die aan de kant gooien en met mij iets doen. Dan, En nu zijn we eens samen hier, hè Hen? Heb je je tandenborstel ook bij nu helemaal? Hoe weet je dat? Ik heb iets gehoord over dat je met een koffer vol met spullen, een gitaarkoffer vol ik met spullen. Ik heb je een cadeautje gegeven, inderdaad een tandenborstel, maar dat wist jij toch niet? Nee, dat wist ik niet. Ik vind het helemaal niet leuk om over tanden te praten trouwens. Ja, heb je verder nog goede voornemens voor het nieuwe jaar? Ja, want het is een vliegende start, hè? Ja. Erik, dat kun je wel stellen. Het gaat over, als je wint, dan heb je vrienden. Heb jij veel vrienden op dit moment, Henny? Ja, gelukkig wel. Eh... Uh, Denkt hij. Het is allemaal normaal. Nee, hij, ik... Dat nee. Nou, Herman bijvoorbeeld. En uh, Nee, ik, ik kan ze niet allemaal opnoemen. Ik heb uh, gelukkig wel een aantal vrienden. En Herman, jij hebt een tijdje ja, nee, in de belangstelling nee, gestaan. En uh, ja, het is wat minder de laatste tijd. Misschien ja. wordt het nu weer heel veel meer. Maar heb jij veel vrienden op dit moment? Ik heb één vriend. Waar je echt op kan rekenen? Nou, dat begint erop op lijken, lijk, ja. We wonen zelfs in dezelfde straat. He? Dat is Heren, mag ik u hartelijk danken voor dit onthullende gesprek, ja. En mag ik u verzoeken naar de vloer te gaan voor het voordragen van uw lied. Als je wint, dan heb je vrienden. Ze krijgen medewerking, overigens. Henny en Herman van Jean Blouten. En dat is zo'n beetje de Belgische Tom Mulder. <tied>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 Als je wint Nooit meer eenzaam Zolang je wint Jij wint, heb je vrienden, heb je vrienden? rijden dicht, rijden dicht, echte vrienden, als jij wint, nooit, nooit, nooit, nooit meer eenzaam, zolang je wint, win. oh, als je wint, heb je vrienden. Ja, dat is mooi. Hè. Dus twee grootheden bij elkaar is een beetje helemaal brood. Dat, dat, dat en, moet je ook euh, helemaal vaak. Ja. Dat is drie. Ah, bon. ja. Je ging nog even door. Hij ja, begon, ja, ja. Waar, hij wilde gewoon... Nou, uh, je weet hoe weg. Herman Brood ja, is, jawel, die is. Hij wilde het wel komen. Ik, nee. ik, ik, weet, ik heb hem heel goed gekend zelf trouwens. Oh, okay. Door mijn werk ook. En uh, zoveel gelachen met deze man. Het, uh, wat was het een apart figuur. Ja, ik vond ze zo leuk <coughs> samen. En zo, ik heb nog een paar. De, maar die larderen we door de twee uur heen. Ja, en we gaan wat uh, en mooie... ik denk, ik doe maar muziek draaien. Dan komen het uh, uurtjes die ons nog resten. En uh, waar buiten, dat gaan we natuurlijk ook. Wat hedendaagse muziek draaien. En uh, onder andere deze. Donnie born Jovi, beetje op opiopi. -op ben op mijn chips en Kroki. Kom ik in je kroeg, everybody know me. Ik heb stijls net, hey, die vlecht naar want to know. Me. Herinner mij als een space en de villain. Geen rijbewijs, nooit op Bob, net Dylan M'n waterzet, sure oranje. Zit mijn vodka met pink kom, hoog veel franje. Spel tip 1 piek, nooit te vroeg. En rollen wij naar binnen bij je in de club Draaien ze m'n tunes, die zijn groot genoeg. Ik ben nog lang niet moe. Van de kroeg Kom met een biertender naar de kroeg Eigen consumptie, status genoeg ja. Dit is geen uitje, dit is een training Constantie slok daarom in beweging Bah man, vul me bij tot een nok IJs heb ik gabi, kijk even mijn klok Zie me lopen met de chuf van bieber Heel de tent aan het stomen, net de pieper Speelt dit een, die ik nooit te vroeg En rollen wij naar binnen bij je in de kroeg Draaien ze met tunes, die zijn groot genoeg eh. Ik ben nog lang niet moe En uh, meneer Hoogkamer waren dit uh, de Bieber van de Kroeg. En uh, lekker uh, snel dummetteloos. Ja, ja. Hey, wat, uh, wat Hoe jij hier morgen lekker weer? Koningsdag na een aantal jaren. Wat een gezelligheid, hè? Ja, leuk hè. En weet jij uh, wanneer die traditie van Koninginnedag uh, ontstaan is? Nou, ik, uh, ik weet ja, heel lang geleden. Weet ik. ik denk zo'n beetje in 1885. Heb ik het goed? Ja. Ja, Ga ik door je voor, de ja, voor de magnetron of voor de Nee, je hebt gewoon uh, de, oh, okay. de waterkoker. Ja, okay. Maar er zit een verhaaltje achter natuurlijk van jou. Ja, frans. de traditie van het Koninginnedag en het latere Koningsdag... is ontstaan onder het bewind van onze oud-koningin Wilhelmina. Op haar verjaardag 31 augustus werd in 1885... dat is nog niet zo gek lang geleden... voor het eerst Prinsessendag gevierd. En toen zij later zelf koningin werd, werd deze datum zes jaar later de eerste echte Koninginnedag. En omdat dit ook de laatste dag was van de schoolvakanties in Nederland, werd het een waar kinderfeest. Nou, dat is het eigenlijk nog steeds. Ja, ja. eigenlijk wel. En ook ja. uh, gelukkig in ons, uh, in ons eigen uh, fijne zandvoort worden voor morgen weer, en voor het eerst in een aantal jaren weer leuk gezellige uh, festiviteiten op, het, op touw gezet. Ja. En uh, we gaan verder op het programma. Gaan we het een beetje wat eruit uh, filteren wat, uh, wat mensen kunnen en de kinderen vooral kunnen verwachten. We hebben ook weer een oude wedstrijd. Rommelmarkt heb ik begrepen. Ja, heerlijk. Bij, bij uh, erg leuk allemaal natuurlijk. Maar uh, daarop verder op in het programma. Net zoals wat andere tips die we gaan geven. Uh, we gaan eerst even een stukje muziek draaien. En daarna kom jij met wat tips voor morgen. Zullen we het zo doen? Ja, is helemaal goed. De Boys of Subber, uh, was dit? Uh, hoe vond je dat, Lekker nummer. Lekker, ja, hè? Ah. Ja, ja. Nou, Hier gaan we weer wat rustigers doen. Want uh, het ja, moet ja, een beetje variëren. Het is heel toe, erg druk, hè? hoor. Dit ja, toch? Jij ja. uh, gaat uh, vast beginnen met uh, iets uit te lichten... over de festiviteit die we morgen gaan houden in ons mm, zandvoort. Mm, ja, zeker. Koningsdag. ja, zeker. Ja, uh, zeker. We mogen weer, uh, de kinderen dan, hè. mogen weer heel vroeg op. Want uh, vanaf heel vroeg start de rommelmarkt. En, en hij duurt tot... Uh, Twee uur en hij is op de Louis-Davidstraat, de louis, -David louis -David Carré. Dus uh, kom er allemaal heen, en, uh, allemaal spulletjes verkopen, dat is hartstikke gezellig. En ik heb gehoord dat het lekker weer wordt. Ja, en ik begrijp ook dat het een verzoek is om om 6 uur 23 uh, heel zandvoort, rood, wit, blauw en oranje te doen. Hè? Want dan gaan we de zonsopgang en dan gaan we de vlaggen toch buiten hangen. Ja, uiteraard, uiteraard, ja, ook die, tuurlijk. Want dat onderschreept natuurlijk het uh, festeitengebeur. Het grote ja. En dan hebben we tussen uh, half tien en kwart over tien... een demonstratie van de gymnastiekvereniging OS. En dat is ook op het Raadhuisplein. Oké. Okay. Waarna, uh, waarna dus om half elf, dus uh, half elf en elf... dan is de officiële opening van uh, Koningsdag... Oh. Uh, op, ook op het Raadhuisplein. Oké, okay, dan gaan we zo meteen nog een paar andere dingen eruit lichten, neem ik aan toch? Ja. Uh... ja, dus de hele dag is er ja, wat, hè? Uh, tot wat, in de late uurtjes. Oké, okay, dat. Uh, verder op in het programma. Dankjewel dus. Richard Richard Marks. En uh, een lekkere Dus Dat uh, is dezelfde man die uh, Right Here Waiting op de plaat heeft gezet. En uh, ook een lekker nummer dit. Ik zie trouwens dus dat uh, Amsterdam... één uh, blikje bier... Uh, per persoon. Per ja. persoon. Oké, ja. Okay, ja, ik, ja. Ik, denk, ik denk ook dat er weinig meer uh, in zit. Hoor, want ik heb vanwege gelezen hoe de prijs omhoog gaat van het bier. Dus ik denk als je tien blikjes wil hebben... dat je tegenwoordig ook miljonair moet zijn daar. Ja, dus, nee. Uh, het is maar één blikje bier uh, per persoon. Dan, okay. uh, Tenminste, een sixpack wordt al gezien als... Uh, of een thuisstap wordt als meerdere stuks gezien... Winkels verkopen één blikje of één flesje alcohol per persoon. Dus ja, hoe gaat dat? Nou ja, goed. Het zei het zo. Ik hoop dat het lukt. Ik weet niet hoe ze dat gaan handhaven. Het kan zonder alcohol ook. We gaan het overmorgen lezen, denk ik. Overmorgen gaan we het lezen, zeker. En ja, zoals reeds gezegd in het begin... we gaan natuurlijk heel wat nummerjes draaien... van Doe en Henny Vrienden. En we hebben één van zijn voorlaatste cd's, deze. Mooi nummer. wat zou je naar me kijken, ja de hele dag en de hele nacht Je keek alleen maar naar mij, er komt nooit iemand dichterbij Zo mooi, maar dat vind je zelf ook Zo mooi, maar dat vind je zelf ook Zo mooi, maar dat vind je zelf ook Zo mooi, maar dat vind je zelf ook Maar dat vind je zelf ook Wat zou je aan me voelen? Ja de hele dag en de hele nacht. Je zat alleen maar naar mij. Er komt iemand tussenbij. Je bent zo mooi, maar dat vind je zelf. En zo mooi, maar dat vind je zelf. Zo mooi, maar dat vind je En zo mooi, maar dat vind je zelf ook. zo mooi, maar dat vind je En zo mooi, maar dat vind je zelf ook. So moey, maar that finds you self. So moey, but that Oh, but that finds komst van een solo-CD van uh, die vrienden was dit. En uh, we hebben natuurlijk ook heel veel verloren gemaakt... samen met de groep Doe Maar. En uh, dan gaan we daar even mee doormaken. the Ja, natuurlijk. ja, we hebben nog veel meer van uh, hem. Ja, zeker. En want hij heeft heel veel leuke dingen gedaan. Zeker wel. Ik zie ook trouwens dus, uh, dat we morgen natuurlijk de kinderspelen hebben. Voor de jeugd van uh, 2 tot en met uh, 15 jaar. En dat is dan van 12 tot, uh, tot 4. 4, ja. Ja. ja. En dat is volgens mij, is dat, uh, oh, is dat die gashuisplein. Gasthuisplein Zwaluweestraat. Oh ja, ja, ja dat klopt. En, ja, ik, ik zei altijd: Zwaluwestraat, ja, maar het is het is Zwaluwe... Zwaluweestraat. Ja, het ja. uh, ja, is Zwaluweestraat, ja. Mooi. Ja, het is zoveel leuk, iets voor de kinderen morgen. Dus uh, dan zometeen gaan we weer wat anders opzoeken voor de festiviteiten van morgen. Ja.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 Ik, dit zo missen zou. ik heb het al gezegd, het allerliefst ben ik samen Met mijn vrienden en familie en muziek hey. Hey. Mami met de sappie op, en staat hier op tafel Ik neem de pijnhoop en de afwas wel voor lief Maar wat ik eigenlijk zeggen wil Dat ik dit, dat ik jou Gedacht Dat ik iemand zo missen zou Geen idee, echt. nooit gedacht Totdat ik jou, totdat ik jou Dat ik, dat ik deed. geen idee, dat ik jou ooit gedacht Dat ik niet, dat, dat ik dit zo missen zou Ja, Thomas Akta, mis en zo was dit. En, uh, Luus, ik zie we wel wat muziek hebben en, uh, in het dorp morgen. Ja, zeker. Uh, we hebben bij uh, Milo is, uh, Die uh, schrijft van uh, kom 27 april gezellig langs. Vanaf 2 tot 7 gaan we weer zoals vanouds Koningsdag vieren. En dat doen ze dit jaar samen met uh, Wilfred Belles. Wat gezellig allemaal. Ja. En uh, er is ook uh, Koningsdag in de Haltstraat. Daar is weer open podium. Wat hebben we dat gemist, hè? Ja, leuk. En dat het weer een beetje mee zit. En dat zit het, geloof ik wel. Het ja. blijft wel droog, dacht ik. Ja, het blijft droog. Trouwens, ook van belang dat het uh, 27 april... is het uh, raadhuis gesloten. Ja. En er wordt uh, vuil door Spaneland... wordt die dag niet opgehaald. Maar dat gebeurt op 30 april. Ja, Dat, dat uh, eventjes een uh, huishoudelijke mededeling... voor de inwoners... Ja, yeah, precies. Oké, okay. dankjewel dus. Color de tu pelo, color de la Ik te quiero por bonita ni tampoco por la ropa. Porque tiene buenas acciones y tú camines y loca. Ay, ay, ay, yo canto para vida. Ay, ay, ay, tú sola es mi vida. Ay, ay, ay, cantando Pas dan die voor gloria. Para ponerte a mi vera. a mí me gusta la vida, porque siempre a little bit of a little bit of a little solo cantaré, a little bit of a little bit of a cantaré bit solo cantaré, little bit of a Mi rayo Cantaré cantaré que me quieren a mí Cantaré cantaré con rumba El shoto was dit en zie uh, hem maar als een steuntje voor die mensen... die zo graag weer naar de zon willen gaan... en uh, uren in de rij moeten staan op uh, Schiphol. Hè. Nou, wat een toestand, zeg. Verschrikkelijk allemaal. Hè. Nou. Ik zag dat jij een leuk uh, bericht had over uh, glasvezel. Ja, ik... Uh, de Bad Plassant wordt uh, aangesloten op glasvezel. Okay. Uh, ik vroeg het me eigenlijk al af wanneer dat bij ons... want het, het is al in zoveel uh, Ja, het wordt helemaal gerold, ja, per plan. ja. En uh, omdat het dus... Wij hebben het dus vanuit Engeland, heb ik uh, begrepen. Ik weet het niet. Dat, nou, in ieder geval worden we, dus we allemaal links. we moeten moet, moet allemaal links kijken naar nou, de televisie? Ja, ja. Dus Ruim 9500 huishoudens in Zandvoort worden aangesloten op het glasvezelnet. Van Glaspoort. Eind mei wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden. En naar verwachting wordt media augustus het eerste adres aangesloten. Ja. Het laatste adres wordt uh, in het voorjaar van 2023 aangesloten. En worden wordt, be wordt bedrijventrein rond de mise aangesloten. Dus ja, we gaan uh, sneller internetten. Nou, het, kan uh, niet op. Het, het kan niet op. op. Het kan nog sneller. Uh, Robbie Williams, die kennen we natuurlijk wel. Maar we kunnen ook uh, Nicole Kidman. Ja. Die kennen we ook. Die kennen we ook. Weet je, een plaatje gemaakt, wist je dat? Die weet je. Met uh... oh. Nee, dat vind ik niet. lekker. Ah, wow. lekker hè.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 De kennen van uh, de familie Sinatra. Hè? Frank en Nancy Frank Sinatra. en, Nancy Sinatra. Ja. en uh, uh, ja. Ook een mooie uitvoering dit toch? Ja, zeker. Heel Jij vertelde net over, uh, even terugkomend op die kinderspelen voor de jeugd... morgen, ja. Van, ja. Tussen, van twee tot met vijftien uh, jaar. Dat uh, kan... Uh, je moet je wel even inschrijven... en dat kan vanaf uh, half twaalf op het Gasthuisplein bij het Zandvoorts uh, Museum. Oké. Okay. Want anders ga je erheen en denk je... Ik dan mag je mee, mee Dan mag je niet mee ja, spelen. Ja, dat is ook lullig. Dus ja. wel even aanmelden daar zo. Oké. Okay. Uh, ja, we gaan wel af op het eind van het eerste uur. En dan doen we dan maar met een oudje van Rick, Ashley en misschien nu graag terug aan de andere kant... om uh, 1 uur bij uh, Lusnoem.